...is Renate Evers met het NOS Journaal. Bedrijven en instellingen kunnen een boete krijgen. De brandweer wil met onder meer deze maatregel een einde maken... aan het grote aantal meldingen dat loos alarm blijkt te zijn. Bij twee op de drie meldingen rukt de brandweer voor niets uit...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 Deelrenner Johnny Hogerland is tijdens een training in Spanje zwaar gewond geraakt. Dat heeft zijn team vakantsolei bekendgemaakt. Hogerland reed op een licht dalende weg toen een afslaande auto hem over het hoofd zag en schepte. Hogerland ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Hij heeft in elk geval een paar ribben gebroken. Morgen wordt hij verder onderzocht. Hogerland was met zijn team in Spanje voor de ronde van de Middellandse Zee. Het Oranjefonds reikt dit jaar naast de gewone appeltjes van oranje ook drie kroonappels uit aan sociale initiatieven. Aanleiding hiervoor is de inhuldiging van Willem-Alexander als koning. Aan de appeltjes van Oranje is een bedrag verbonden van 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door de koningin. De drie projecten die het predicaat kroonappel krijgen, krijgen 50.000 euro en een bronzen beeld. Het publiek kan dit jaar voor het eerst meestemmen over de winnaar. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. Het weer. Vannacht regent het licht. Het kwik daalt tot een graad of zes. Morgen wordt het in de loop van de dag droog en komt de zon door. Middagtemperatuur tussen acht en tien graden. En er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Tep Tappy.